5 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben zich uiterst kritisch uitgelaten over de regering van Syrië. Die bedient zich volgens het Witte Huis van buitensporig geweld tegen betogers. De VS staat achter de VN-resolutie die Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland willen indienen bij de Veiligheidsraad. Die landen willen dat de VN-raad de repressie in Syrië scherp veroordeelt. Ook willen ze dat Syrië hulporganisaties toelaat. Rusland is tegen een veroordeling via een VN-resolutie en ook China lijkt er weinig voor te voelen. Beide landen kunnen de resolutie met een veto blokkeren. Uit Syrië kwamen gisteren berichten dat elite troepen de regio rond de stad Jissar al-Jougur zijn binnengetrokken om de opstand te onderdrukken. Daarbij zijn volgens ooggetuigen tanks en helikopters ingezet. Bij het offensief zouden enkele tientallen mensen zijn omgekomen. Bij een tweede Nederlandse groenteteler is een ongevaarlijke variant van de EHEC-bacterie aangetroffen. Ook hier zat de darmbacterie volgens de Voedsel- en Warenautoriteit op rode bieten spruiten, net als afgelopen woensdag in Kerkdriel. Om welk bedrijf het nu gaat is niet bekendgemaakt. De agressieve variant van de EHEC-bacterie heeft inmiddels 31 levens geëist, bijna allemaal in Duitsland. De bacterie heeft zich daar vrijwel zeker verspreid via Tauge. Gisteren werd bekend dat de bacterie daadwerkelijk op Tauge is aangetroffen, afkomstig van een biologisch bedrijf in neder -Saksen. De Duitse autoriteiten hebben hun waarschuwing om geen komkommers, tomaten en sla te eten ingetrokken en Rusland gaat op korte termijn weer Europese groenten invoeren.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 Dit is Radio 1. Max. Roger, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 75. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen, wat fijn dat u luistert naar Radio 1. Welkom in het vierde, het voorlaatste uur van nachtvluchten van zaterdag 11 juni 2011. Straks schuift mijn gast Mathieu Besseling hieraan. Hij is een vioolbouwer en hij geeft vanochtend gestalte aan ons maanthema 'Nachtvluchten' Classico. In het komende uur luistert u naar een bijdrage van de RVU. Op donderdag 2 juni Hemelvaartsdag overleed Willem Duis, 82 jaar oud is hij geworden. In 1959 maakte de radio- en televisiepresentator zijn debuut... een indrukwekkende, 40 jaar durende carrière volgde... die hem zowel mooie prijzen als een nominatie voor de titel... Ergste Nederlander opleverde. Zijn bekendste programma's waren Voor de Vuistweg op tv... en Muziekmozaïek op de radio. In 2000 was hij bij Martin Schimek te gast in een aflevering van Kleur bekennen en sprak hij over zijn werk, zijn liefde voor de Nederlandse taal, zijn vertrek naar Frankrijk en de vele fans in eigen land. Afgelopen dinsdag werd Willem Duis begraven. We gaan nu terug naar maart 2000. Presentator Martin Schimek verheugt zich in bewondering op zijn gast. Luisteraars, het is Claire Bekennen. En ik erwaar deze uitzending als grote kans voor mij... om met iemand die ik bewonder... om zijn spontaniteit... Uh, een uitzending te doen... van bijzondere emotionele lading. Dat wat mij betreft. Ik hoop dat dat voor u ook interessant zou zijn. Want interviewer moet eigenlijk tot zekere hoogte en afstand houden van geïnterviewden. Is het niet zo, meneer Willem Duijs? Waarom moet dat? Welkom. Nee, dat is de vraag. Ja, nee. mo mo moet, je, moet je eigenlijk, uh, uh, als je je gast te veel bewondert... kan je hem dan nog interviewen? Nou, je kunt mij niet genoeg bewonderen. Ik vind het prachtig om dat te horen. <lacht> maar dan zul je natuurlijk niet genoeg afstand kunnen nemen. Dus kalm maar een beetje met alle loftuitingen. Hoe deed ik dat als je een bewondering had voor een gast? Het gekke is, ik heb altijd alleen maar mensen uitgenodigd... met wie ik van tevoren al een soort band had en die ik toch wel bewonderde. Sportmensen, artiesten, uh, ga maar door, mensen in het nieuws. Om een of andere reden zaten ze daar omdat ik ze zo bewonderde. En dan is het moeilijk om die bewondering niet uh, over te dragen... via het voetlicht en via de, de microfoon. Je bent al gauw geneigd te zeggen, meneer, ik vind u zo geweldig... en wat u nou gedaan hebt is zo prachtig. Het is moeilijk om dat niet te zeggen. Maar namen de, de kijkers en luisteraars is dat niet kwalijk? Dat die, dat die, dat, zo, zeden ze niet, hij slijmt altijd zo. Jawel, de kijkers namen mij veel kwalijk. En vooral de critici. Die zeiden, hij loopt over van superlatieven. Hij heeft weer een laadje met superlatieven overgetrokken. Want uh, hij vindt alles even goed en geweldig. De, ik riep altijd uh, jean Toet Sillemans, de beste muzikant ter wereld. En <lacht> Stan Kets, de beste saxofonist. En Jasje Haifetz, de grootste violist. En zo ging het maar door. En Tom ook de beste tenster die wij gehad hebben. En dan zei die mensen, je hij, hij wordt er zo moe van, van al die superlatieven. Maar ik meende het allemaal echt. En dan wette ik daarna een plaat op en dan bleek het ook waar te zijn. Dat was alles waar. ja. <lacht> yeah. Ik hoop ook dat ik mijn bewondering waar maak. Nou kijk, je, kunt ook, je hebt bescheiden artiesten en je hebt onbescheiden mensen. Ik vind ik helemaal niet erg om onbescheiden te zijn hoor. Als je aan Tom al vraagt in een interview... ben je echt een goede tennisser? En die man die zegt, dan, oh, ik sla wel een aardig balletje. Dan ligt hij natuurlijk, want hij weet heel goed dat hij goed is. Dan word je geen drie van de wereld. Dus dan moet je daar eerlijk voor uitkomen. en zeggen: ik kan heel goed tennissen, ja. Niet de allerbeste van de wereld, maar ik kan het wel heel goed. Wat was uw kracht als interviewer? Uh, die betrokkenheid dus bij mijn uh, gesprekspartners. En vooral het feit dat ik een soort journalistieke achtergrond had... waardoor ik over heel veel onderwerpen uh, vrijzinnig kon praten. Ik kon praten over muziek met alle muzikanten. Over sport met Kruif met en Geesink en Aertschenk uh, enzovoort. Met mensen in het nieuws. En als je dan eh, een soort algemene kennis had van die dingen... dan kwam je toch een aardig gesprek. Ja, yeah. je hebt nou allebei een slokje genomen. Ja, het spijt die... me dat ik zo, zo hees ben. Ik ben ook een beetje geveld door de Hollandse griep. Als ik uit het warme, zonnige zuiden van Frankrijk hier arriveer... Zo, dan eh, word ik altijd door een koude, ijzige wind bevangen. En dan, dan ik slaat het op mijn stem. Waarom doet hij dat nog? Want uh, hij hoeft niet meer omdat ik hier drie kinderen en vijf kleinkinderen heb, Die wil ik graag regelmatig zien. Ah. En het geeft mij ook de kans om mensen als Simon nog eens een keer te ontmoeten in de studio. Dat vind ik wel erg leuk. Dank je wel, maar volgens mij heeft het feit dat hij hier bent uitsluitend mee te maken dat hij ooit een journalist was bij Vrije Volk. En dat ik uit soort collegialiteit de mensen ten dienste ben die je om een interview vragen. Ja? Dat zou ik zeggen, want laatst heb ik je gehoord bij de KRO, op de radio. Iemand heeft hij geïnterviewd ja. in, in, in Frankrijk. En daar riep hij alleen, dat ging dan over God en over geloof. Ja, daar was over ik niet blij mee. Levensbeschouwing. En hij riep steeds, heb ik helemaal niks mee. Ik, ik heb je. geen levensbeschouwing, nee. Maar ik bleef toch aardig. Ik was geen moment onaangenaam. Maar alleen... Alles was verschrikkelijk, alles was <lacht> zinloos. En die man werd steeds van hoopacher. Trouwens, hele goede ja. interviewer. Anders, alleen hij zat in een, in een uh, uh, uh, klem van zijn eigen rubriek. Hè? Want dan, dat moest over dat levensbeschouwing ja. gaan. En hij hield het wel vol, want ik schonk hem steeds nieuwe glazen wijn in. En dat vond hij zo lekker, zo bleven we praten. <lacht> ja. Uh, toch één vraag die hij aan ik gesteld heeft, uh, was heel erg uh, belangrijk. Namelijk, hij hey, zei, maar uw vader had toch levensbeschouwing. Uh, sloeg dat dan niet over op u? Nee, dat is niet overgeslagen, helaas. Want mijn vader was een zeer interessante en bovendien rechtschapen mens. En daar had ik veel meer van kunnen leren dan ik van hem heb geleerd, eigenlijk. Dat, dat verhaal van uw vader zou je die willen een beetje ja uh, welk verhaal? Obdakelen? het nee, levensverhaal van uw vader. Van van... Nou, mijn vader is geboren in een zeer rijk milieu. Mijn grootvader was werkelijk rijk. Hij groeide dus op te midden van palvereniers en koetsen en woonde op Rama, een heel bekend paleis in het Gooi. En uh, toen na de eerste wereldoorlog in 1920, toen brak er een soort economische crisis uit. Hij was inmiddels uit idealisme boer geworden. Op ja, maar nu slaat hij een heleboel over. Nee, Ik moet het corrigeren, ja. want, want ik heb iets overgeslagen... wat ik heel belangrijk vind, namelijk... hij heeft afgezworen, die rijkdom. Ja. En hij is vertrokken naar uh, Glasgow. En uh, ja? later naar Amerika, ja, klopt. En daar heeft hij als arbeider gewerkt. Ja, klopt in de meest armoedige omstandigheden. En eh, ook in New York woonde hij in een heel klein rotter kamertje op Times Square... in grote armoede En zulks omdat hij eh, zich af wou zetten tegen dat chique milieu waar hij uitkwam. En hij was een echte idealist. Hij schreef ook hele mooie gedichten. Hij speelde prachtig viool en gitaar. En hij werd dus boer. En niet zomaar. Hij ging ook naar een landbouwschool en deed de nodige examens. Ik ben, ik ben slordig met dat verhaal. Want hij werd ja. naar Nederland teruggeroepen... omdat ja, hij in, in dienst moest. In dienst moest, 1912. In de mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat klopt. Ik ben niet zo slordig. Ik weet al die details wel. Ik zou er na de hand wel op teruggekomen zijn. <laughs> Heus wel. Want ik vergeet nooit wat. Maar uh, ik dacht, het is niet zo belangrijk... om dat hele verhaal nog eens een keer te vertellen. Uh, maar ja, goed. Uh, wat ik altijd aardig vond, is dat toen hij boer was... Uh, en, en de Veluwe ontgon bij Ede en Lunteren. Hij toch de neiging van de muziek niet kon weerstaan. En als hij dan de koeien gemolken had... en zijn vingers waren een beetje warm geworden van die grote huiers... dan pakte hij zijn viool en dan speelde hij de Chaconne van Bach of een andere partita, en dan stond hij heerlijk te strijken tussen de koeien. Vind ik wel leuk als gedachtegang. gaan. Ja, zeker als je weet dat later hebben wetenschappers zijn achtergekomen... dat als je voor koeien muziceert, dat ze meer melk gaan geven. Maar daar heeft hij dat niet om gedaan. Nee, nee. Dan had hij Mozart moeten spelen, want daar, daar maken ze veel melk door. <lacht> dat is bekend. Met motorheid meer melk. Deze verhalen over uw vader... hebt hij natuurlijk... Uh, nu zijn we ergens uh, ja. uh, voor 1921... want toen ja. storden de graanprijzen in elkaar. Klopt, klopt, helemaal. En ja. toen hield uw vader met dat boeren op... en tegen zijn zin werd hij zakenman. Uh, werd hij teruggedreven in het zakenleven van zijn eigen vader. En het is een grote ramp geworden. Want die man die hoorde helemaal niet thuis in Amsterdam... of in een forense trein of achter een bureau. Absoluut niet. Ja. Nee, het was eigenlijk een beetje zielig. Maar hij had toch nog tijd om zich aan de kunst te verslingeren. Hij was een van de medeoprichters van de Nederlandse Bachvereniging. Hij zong in het koor van, van de Bachvereniging En dat heeft hij gedaan tot hij tachtig was. En hij deed alle mogelijke dingen. Hij trad op op feesten en partijen met zijn luid-gitaar. en zong schitterende ballades. In vele talen, want hij sprak ongelooflijk veel talen. Ja, ook door dat reizen natuurlijk. Ja, praat. Omdat ja, ja. hij was in Glasgow, in Amerika. Maar welke talen sprak hij dan nog meer? Nou, uh, de grote talen Frans, Duits Engels. En uh, ik denk dat hij ook in Italiaans wel iets wist. Verder kon hij allerlei accenten heel goed doen. Boerenaccenten, plat Duits, uh, uh, Argo, Frans en gaan maar door. En, en, en Cockney Engels. Dat was hem allemaal geen enkele moeite. Het was leuk om dat allemaal te horen, hoor. Eh... Uh, met de radio, uh, met de muziekmosaik, bent u opgehouden? In, dat is alweer uh, in ah. juni, geloof ja, ik. Ja, dik half jaar geleden. Dus. Uh, dik half jaar geleden. Is sindsdien iets gebeurd op muziekgebied, wat ik zou vandaag in deze uitzending willen presenteren, wat van belang is en wat nog in muziekmosaik niet te horen was? Ja, dat is een, een serie opnamen van mijn grote vriend Jan Mol. En muziekkenners in Nederland... die weten het wel. Jan Mol is de allerbeste gitarist... die wij ooit gehad hebben in Nederland. Een fenomeen qua klank... en qua harmonische kennis... en qua virtuositeit. Maar hij heeft vrijwel nooit een plaat gemaakt. Hij was in de... En oorlog zeer beroemd met zijn X, Y, Z kwartet heeft ook bij de Remlos al even gespeeld. Maar hij was vooral als solist een, een, een wonderbaarlijk begaafde muzikant. En eh, een aantal van zijn eigen opnamen, radioopnamen, bandjes enzovoort... die zijn verzameld door zijn neefje, een, een jonge muzikale man in uh, Australië. En die heeft die bandjes een beetje wat opgeknapt, geluidstechnisch... en op een cd'tje gezet. En ik heb die cd hier bij me. En het is dus niet in de handel, maar het is muziek die we nog nooit hebben gehoord door de radio. En je kunt hier wel horen welke fabelachtige techniek en vooral klankschoonheid... Eh, ontsproot aan de vingers van Jan Mol. Hij is veel te vroeg overleden in juli 1987. Veel te jong. En zoals alle grote muzikanten, als iemand zo jong weggaat... dan heb je er dierbare herinneringen aan... Ik wil wel één stukje van dit plaatje voor je draaien. Dat zou ik dan ook op mijn radioprogramma hebben gedaan, als ik het nu had. En dat is uh, zijn vertolking van The Shadow of Your Smile. MUZIEK Ik heb uh, de eer om vandaag Willem Duis te ontmoeten en ontvangen in de studio. Dit was een muzikale keuze. Uh, in de tijd dat hij al groot was en een heleboel mogelijkheden had... was Jan Mol nog in het leven. Nou had hij net heel veel superlatieven voor hem. Maar waarom heeft hij hem toen niet geholpen aan een plaat? Uh, ik heb daar jarenlang mijn best voor gedaan... En het enige wat ik heb kunnen doen is hem voor de televisie slepen. In een live uitzending van Muziek Mosaïek voor Televisie. In mei 1975. En daarin heeft hij zijn Moltaar gedemonstreerd. Het was een gitaar die hij zelf had ontwikkeld. Die gitaar die heeft geloof ik 100.000 guldens gekost. Die is bij TNO getest. En Het was een uniek instrument waarop hij met één hand kon spelen... en tegelijkertijd telefoneren en praten. Uh, en waarop hij bassen kon spelen, die bleven dan liggen... en die klonken door, en met de meest prachtige harmonieën daarbij. En nou, dat was eigenlijk zijn enige keer dat hij in de openbaarheid is getreden. Andere gitaristen stonden eromheen, Eddie Christiani en noem maar op... en die zeiden, dat kan niet, het is onmogelijk dat iemand erop kan spelen. Maar hij kon het. En hij had nog een heel bijzonder iets wat niemand ooit heeft gezien. Een gitaar is gestemd op een bepaalde manier... Wat deed hij nu? Hij ontstemde die gitaar. Hij ging bepaalde snaren een kwart lager en sommige een hoger. Al die zes snaren kregen een behandeling. En dan kwam er dus een heel ander geluid uit. Als je nu op een gitaar zegt duizend grepen hebt, akkoorden... dan had hij ook op die nieuwe stemming weer duizend grepen. En in totaal had hij dus wel, wel zesmal... Uh, 6000 grepen, ongelooflijk. In, in iedere toonsoort kon die weg op dat apparaat. Dus wonderbaarlijk. En dat ding staat, voor zover ik weet, nu nog steeds in het huis waar hij woonde. Ja. Uh, is hij arm gestorven? Of? Ja, hij is nooit arm geweest. Uh, die familie Mol, dat moet ik er wel bij zeggen, die was heel beroemd uh, in Nederland. Zijn vader was de oprichter van Cinetoon. en was de eerste man ter wereld die het opengaan van bloemen heeft gefilmd. Wat naderhand Walt Disney deed. Jij. Daar is die vader, die werd zijn keer zelfs bijna voorgedragen... voor de Nobelprijs. Zijn oudste broer, J.C. Mol... die was, um, uh, hoe noem je dat, president directeur van de, van de PTT. Yeah. En een andere broer is ook een, een fenomeen op muziekgebied. Dus het waren zeer begaafde mensen allemaal. Dus het feit dat hij niet bij grote publiek is doorgebroken... Nee. Is geen, dat is geen tragedie, dat was meer zijn keuze. Dat was zijn keuze en hij wilde, hij wilde geen rotzooi doen. En zo. Hij heeft toch, toch wel een paar aantal... Vrolijke, uh, in niemandalletjes geschreven, zoals Snip een heel bekend lied, ook vertolkte door Eddie Hoe ho ho ging dat, Snip Verkouden? Toen ik laat Snip Verkouden was en in mijn winterjas nog eventjes uit wou gaan, toen zag ik op het Leidseplein en dat vond ik heel niet fijn, mijn meisje plots voor mij staan <laughs> enzovoort. Yeah. Ja, ja. Nou, een van de beroemde liedjes uit de oorlog. Dus van hem hoefde dat niet om beroemd nee, te worden, nee. maar van ik wel. Want ik was de jongste van, van uh, zes, zonen. zes broers, uh, vijf broers, dus zes kinderen. Ja. En de jongste oudere broer was zeven jaar ouder dan hij. Klopt. Dat betekent dat ik thuis nooit aan het woord kwam. Dat vertelde hij mij toen ik je vijf jaar geleden voor het parool, voor de sportbijlagen heb geïnterviewd. Dat is ook waar. Hè? En uh, toen heb hij gezegd: één keertje word ik beroemd en zullen zij allemaal naar mij luisteren. Ja. En dan zeiden mijn broers, die oudere broers: en waar wil je dan beroemd mee worden? Dan zei hij, dat weet ik niet, als ik maar beroemd word. <laughs> ja. En ik knipte ook plaatjes van uh, foto's van beroemde mensen en die plakte ik in een boek. Want ik had een soort filosofie. Als je nou maar genoeg beroemde mensen ontmoet. Hè, en je gaat erbij staan, dan sta je zo'n een beetje in de schaduw van de beroemdheid. Ja, ik voel me nou plotseling ook een stuk belangrijker dan. Oh, dat begrijp ik. Dan jongen. half uur geleden. Ja. ja. ja. <laughs> uh, met uw vader hebt u gemeen dat ik op een gegeven moment. ook vertrek vanuit Nederland. als jonge jongen. Ik ga het weg. Ja. En erger nog, ik heb zelfs geen uh, middelbare school afgemaakt. Nee. Nee, heel dom. Hoezo heel dom? Nou, ik heb uh, heel lang over die middelbare school gedaan... zonder een diploma te halen. Dat is natuurlijk uiterst dom. Uh, ik had het over moeten doen. Ik heb, ben in de eerste blijven zitten en in de derde... en ik ben gezakt voor mijn examen. Dus een beetje dom. Ja, maar dat maakt toch niks uit? Nou, het heeft ik na de hand in mijn leven niet geschaad, moet ik zeggen. <lacht> maar uh, het was wel dom. Ja. Maar je had waarschijnlijk andere interesses op die middelbare school. Ah, nou, Wat deed hij? Nou, ja, dames met name. Ja, had hij succes bij dames? Uh, redelijk. Maar ik bedoel nou nog in de tijd dat hij niet beroemd wa was. Ja, ja ik was totaal onbekend. Ja. Maar ik had toch wel redelijk succes. Ja. En hoe pakte hij dat aan? Gedichten. Gedichten? Ja. ja. Maar Voor... wa waren dat eeuwgedichten? Of mijn die, mijn eigen gedichten. Eigen gedichten? Ja, ik heb bundels van. ik heb ze nog thuis. Maar heb je ze nooit uitgegeven? Nee, het waren heel... Uh... Uh, dramatisch, romantische gedichten, zo'n beetje in de stijl van 1880, perkachtig. Nee, ik zou ze niet op indruk willen zien, maar ik vond ze toen erg mooi. Into. Is er nog één van die gedichten die je uit het hoofd zou kunnen memoreren, dat we zich kunnen voorstellen hoe dat in uw uh, tijd nou... ging? Ik heb in latere jaren, toen ik bij de plaatindustrie werkte... wel alle gedichten geschreven bij het carnaval... de dieren van Camille Saint-Saëns. Ja. En die zitten nogal slim in elkaar. En daar kan ik er wel eentje van geven. Saint-Saëns behandelt daar allerlei dieren en, ja. en, en dierenplekken waar ze wonen. De foliaire bijvoorbeeld het, en het aquarium. Ik zal er een uh, de vogels zitten in de nesten. In geen der symfonieorkesten kent men het gebruik van zoveel fluiten... dat ieders oren ervan tuiten. Die klagen zij hun hoge nootjes. In bossen, beemden, gras en gootjes. En geven zelfs in uw folière subsidieloos een prachtpremiere. Ja, dat is de folière, van Zessel. Gefeliciteerd. Uh, ik ben een liefhebber van Nederlandse taal die loopt als een rode draad door al mijn werk heen. Ik, ik vind dat je de Nederlandse taal, die mooi is, ook goed moet uitspreken. Ik erger me groen en geel aan alle jonge mensen... die tegenwoordig voor radio en televisie mogen optreden... en zo slecht die taal beheersen. Ja. Vreselijk vind ik dat. Ja. Och. Daarom hebt u een zekere sympathie misschien voor mij. Want ik denk, die jongen kan het niet helpen. Maar die anderen, die kunnen dat wel helpen. Ik en... vind dat je je taal buitengemeen... Goed beheerst, zeker voor een buitenlander. Maar ook idiomatisch is het een perfecte beheersing. Je kunt hoogstens een, een licht accent daarin herkennen. Een kleine braam zit er wel op, maar dat is wel charmant. Ja. Maar de, de, de structuur van de taal zoals jij die spreekt is goed. Het is, en toch, maar goed. Het is toch wel leuk. Ik, ik, ik zit nu luisteraars op half meter afstand. en terwijl hij me complimenten geeft, Willem Duis. Dan onderzoek ik hem, dan denk ik... Zit hij me nou in maling te nemen? Nee. Of meen die dat? En dan zegt hij nog nee. Maar je weet het bij die man niet. Dus je stinkt, <laughs> je stinkt erin. Op, op het laatst denk je, hij hey, houdt van mij. Als gast denk ik dan. En daarom was dat uh, voor de faust weg zo'n succes. Want al die mensen... Uh, ze dachten, hij hey, houdt van ons. En wij worden geliefd. En die liefde die ik gaf... Die bracht, bracht is succes. En die heeft veel plezier aan Nederlandse... families gegeven. Want... 8 miljoen kekers dus had hij ook, heb ik gehoord. Op een gegeven moment, ja, ja. Niet te geloven. Echt zo verschrikkelijk veel. Maar je moet het niet vergeten. Er waren maar twee zenders toen. Nederland 1 en 2. Ja, maar wat deden ze op dat andere zender als die fout was? Het was niet had? belangrijk wat die anderen deden. Daar keek toch niemand naar. Dat bedoel ik. Maar ja, nee. wat zetten ze dan op die andere zender? Nou, uh, uh, Is toch weggegooid geld dan? Ja, evangelische omroep of zoiets. Uh, iets waar niemand interesse in had. Hebt hij ooit gewonnen van een voetbalwedstrijd? Jawel, en ja? ik heb ook gewonnen van Wim Sonneveld bijvoorbeeld. Die had een, een nieuwjaarsshow en ik had zelf een oudejaarsshow dat jaar. Dus twee avonden achter elkaar en hij was woedend. Hij belde me op, ik had veel contact met Sonneveld. En zei hij, je, qua jongen, je hebt mij verslagen. Ja, hij, ja dat was ook zo. Ja. Ja, leuk toch. Waar was hij dan blij? Of, of vond hij dat ook een beetje sneu voor hem? Nee, ik, ik vond het wel leuk voor mezelf. Ja. Maar hij hield dus van uw gasten, dus van Sonneveld hield hij ook. Ja, nou, maar tegelijkertijd ik was hij wel... Uh, ja, wedstrijd is wedstrijd. Tuurlijk, als je een vlieg kan afvangen, is het leuk. Dat is goed. Ja. ja. Het is een boze wereld, hè. Ach, En in, in die periode toen spraken die cijfers nog niet zo'n hevige taal. Die waren niet zo belangrijk. Je ging niet zorgens uh, naar het, het net kijken om te zien hoeveel je gescoord had... Dat hoorde hij een tijd later pas. Heel hoog was toen de waardering 8,1. Dat is natuurlijk krankzinnig hoog. Wat betekent dat precies? Want dat ik je begrijp op, het nog steeds. op een groot aantal kijkers een soort rapportcijfer krijgt van hoe de uitzending was. Hoogste was 10? Ja, hoogste 10. Ja. 7 was al behoorlijk, is al goed. 8 ja. is on, onhaalbaar hoog. 8,1 helemaal. En met mijn regisseur Theo Oudeman had ik toen afgesproken... als wij een keer 8,1 halen, dan trek ik een fles champagne open. Nou, we hebben toen acht maanden achter elkaar champagne gedronken. Ik had iedere uitzending 8,1. Het yeah. ging maar door. Dat record is maar één keer gebroken. Yeah. Door Wim Kan. Ik heb een keer 8,5 gehaald. En hij is er overheen gegaan, de boef. <laughs> nee, hoor. <laughs> yeah. Ja, ik durf je niet te vertellen... hoeveel mensen naar mijn programma Shimec adverteert keek... want dat zou misschien opstaan en weggaan. Nee, <sighs> Maar ik wil wel het volgende zeggen. In dat programma uh, komen onbekende Nederlanders. Uh, iedereen, mag komen. iedereen mag komen. Dus bekenden mogen ook komen, maar die komen natuurlijk niet. Die willen genodigd worden. Uh, dus komen onbekende mensen. En zonder uh, voorselectie, ze melden zich aan bij de redactie. En ze komen bij mij binnen in zo'n kale ruimte. Er is helemaal niks. En ze vertellen me een verhaal. Ze zingen een liedje. Ze uh, spelen een stukje toneel. Tussen die mensen zit vaak ook talent. Maar mm. ik heb helemaal geen connecties. Ik heb helemaal geen. Uh, want ik uh, ben een beetje exporter. En nu woon ik op het platteland in Italië. En. Uh, dus ik kan die mensen eigenlijk niet helpen. Zelfs niet met raad. Hè? Uh, ik zou graag. één iemand aan je willen voorstellen. die goed kan zingen. Uh, wat mij betreft. In ieder geval zingt. Maakt, ik maak meteen een gebaar dat, uh, dat die jonge vrouw uh, in de uh, studio komt. Want de studio, luisteraars, is verdeeld in tweeën. Wij zitten in een klein kamertje met Willem Duis. Uh, uh, dag, wij zullen de naam niet zeggen. Hier is de microfoon. Hier kunt u zingen. Uh, straks. Uh, on, inmiddels kunt u ontspannen, want ik praat nog even verder. Ik leg uit aan de luisteraars waarom ik hier ben. Uh, wat mij betreft, deze jonge dame heeft uh, naar haar zeggen... 16 liedjes geschreven. Zij gaat nou één na eigen keuze zingen. Zij gaat daarna weg. En ik geef uw oordeel, hoe hard die ook mag zijn... En daarna zou ik je willen vragen om een advies... voor alle mensen die in haar situatie zich bevinden. Jonge dame, je mag hier uw gang gaan. Neem tijd. Het is niet makkelijk. Before the rain falling Before the sun won't shine anymore. Do me just a little favor And I promise won't ask you for more Let me see a moment What would it be This peaceful world we talk so much about Can it be Before the flowers stop blooming Before nature won't breathe upon us no longer I have a wish to come true Please fill with me this hunger Let me see a moment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 Stop beating, before our eyes close forever. Dankjewel. Eigen werk, hè? Eigen werk, ja. Ik moet je zeggen, ik ben in mijn lange televisiecarrière... wekelijks, mag ik wel zeggen, dagelijks geconfronteerd... Met zulke soort onbekende mensen, talenten, zangers, muzikanten. En die wilden allemaal wereldberoemd worden. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En die heb ik vaak ook kunnen helpen. Soms mensen van wie ze nog nooit hadden gehoord, bijvoorbeeld Albert West, nou dan had een bekende zanger geworden, uh, Shirley, en Martine Bijl. Die zijn allemaal begonnen in dat programma. <kijf> Omdat de basis het talent aanwezig was. En je dat moet signaleren en dan moet je het ook uitdragen. Je, iemand moet zeggen dat je goed bent. Er, er is nooit een talent ontdekt. Wie talent heeft, wordt absoluut ontdekt. Zoals deze jonge vrouw nu hier. Ik hoor daarin een aantal dingen. Bijvoorbeeld ritmisch gevoel. Ik hoor, ze tikt ook met haar voet wel op het tapijt hier. Er ligt een onderliggende beat in dat lied. Heel erg goed dat hoor ik vertolkt door, door strijkers en percussie in een, in een orkest. Ze is haarzuiver in haar intonatie van de noten. En dat is a cappella niet zo makkelijk. Ze begon met een bepaalde toonsoort en eindigde in diezelfde toonsoort. Op meest perfecte wijze. Haar dictie is voortreffelijk in het Engels. Um, dus het vak van fraseren en timen heeft zij nu al aardig onder de knie gaat er graag met een klein begeleidend ensemble willen horen. Dit is wel het moeilijkste wat iemand kan doen. Het lijkt me heel erg goed. En normaliter, vroeger, zou ik zeggen... kom maar in de uitzending, televisie, en laat maar zien aan de mensen. Dan wel met een kleine combo erachter. En, en nu zou ik zeggen... Um, of ik kan je in contact brengen met een platenproducer... van naam en fame, een man als Ruud Jacobs bijvoorbeeld... die ik ook heb kunnen steunen bij de lancering van Laura Vinci. Um, of uh, een programma als Covid-Tijd. bij Hans van Wilgenburg, die een buitengewoon goed oor heeft voor nieuw talent. Maar nou goed, laat me dat nou. Sorry dat ik. Dat zou fijn zijn. Uh, sorry dat ik je onderbreek. Laat me dat nou meer in algemeen houden. Ja? Dus, dus uh, nou hebben we één van die talenten kunnen horen. Maar er zijn honderden van die mensen. Ja. Hoe moeten die mensen dat Aanpakken. Want die zingen dan niet hier, in uw aanwezigheid. Die zitten nu naar de radio te luisteren, hoop ik voorhin. En, en zitten te smakken naar de raad om zich in die jungle te bewegen. Hoe moeten ze dat aanpakken? En het is een jungle. Het doet me denken aan het verhaal van Arthur Rubenstein, de grote pianist. Die was in Amsterdam voor concerten. In het concertgebouw en hij liep over de Van Baerlestraat En iemand, die schoot hem aan... En die zei, meneer, hoe kom ik naar de kleine zaal van het Concertgebouw? En toen zei Rubenstein, practice, practice, Ja. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. En de, heeft dat heeft er mee te maken met dat talent. Um, je moet iets hebben om te koketeren. Dus je moet een lied hebben wat aanspreekt bij, de, bij het publiek. Dus zo'n jonge vrouw, als ik net gehoord heb... zou een goede band moeten hebben, een demonstratieband, een demo. Aha. Daar kun je iets mee, in dat vak. Dus dat, daar moet je mee beginnen? Daar moet je mee, mee beginnen. is dat genoeg als het bijvoorbeeld a cappella is, zoals, de, zoals dit? Of moet dat meteen met orkest zijn? Dat mm -hmm. nou, moet niet met orkest Het, is, het klinkt wat, wat lievelijker met orkest. En dit is heel erg moeilijk. Daar moet je doorheen horen. Ik hoor er wel doorheen. Ik denk dat het heel goed is, eerlijk gezegd. Maar ze moeten een band hebben om aan iemand te kunnen... Want zeggen dat iemand goed is, heb je niks aan. Ja. Je, moet het, je moet het waar maken. Dus de, de, de, de, de, de mensen die denken dat ze talent hebben, ja. moeten een band maken. Ja, dat sowieso. Een demo, een bandje, een demo. cassettebandje. En dan. En met dat bandje naar een, een man of maatschappij die er echt iets mee doen kan. En... Hè? Iemand die erin gelooft. Ook... Maar, maar hoe vind je zo iemand? Door door... Als, je, als je woont in een dorp ergens in ja, in, in, in Het valt in niet Friesland. mee. Door, door de juiste deuren te openen. Ja, maar hoe? Ja. Het, het mooiste is natuurlijk, het snelste is in een belangrijk radio- of televisieprogramma te belanden. En dan moet je iemand zien te vinden. Neem nou zo'n Hans van Willegenburg. Die kent elke artiest en, en het hele vak van haven tot gort. Als hij deze uh, jonge dame zou zien en horen... en dan er nog bij dat het zelf geschreven heeft... dat vind ik ook erg belangrijk. Hoor. Dat is creatief, een reuze ja. pluspunt. Dan heb je kans dat, dat hij zegt... nou, kom maar op een ochtend in mijn programma. Dus ook zou er aanraden zelf de uh, reproductieve kunstenaars... dus de, de iemand die ambitie heeft om zanger te zijn... toch probeer een liedje te schrijven. Daarmee laat je zien dat uh, je wilskracht of je, ja. je, je, je, je hartstocht... Dat is heel belangrijk. Iets wat eigen is, vooral als een eigen emotie is... dan, dan is dat natuurlijk belangrijk. De, de Fransen doen het allemaal. Uh, Breil, en Beko, voren, zingen allemaal hun eigen repertoire. Ja. En in Amerika heb je die ook natuurlijk. En Carly, Simon en uh, noem ze hem op. Je moet niet uh, gaan staan met liedjes van Wim Sonneveld of Jules de Korte. Want er zijn er al zoveel die dat gedaan hebben. Mm -hmm. Iets eigens, dat is altijd het belangrijkste. <kijkt> Moeilijk hoor. Hoe begon E? Wat was het eigene van E... wat op een gegeven moment zorgde voor succes? Nou, uh, het, het feit dat ik gevraagd werd... om een inleiding te houden bij Johnny Ray. Daar hadden ze een film van en die moest gedraaid worden op televisie. En ze vroegen aan mij of ik daar een inleiding bij kon spreken... En dan zei ik, ja, dat kan ik. Maar je vraagt het toch niet zomaar aan Nee, omdat ik schreef in die tijd ook veel. Voor vrijgort? Dat ze geleden. Ja. zeiden ze, uh, u schrijft zoveel, kunt ze er ook over praten? Zei ik, ja, zeker. Dat kan ik. Dus ze waren al een beetje verbaasd door zelfvertrouwen wat eruit sprak. En de baas van de AVRO Luxemburg toen, die was al een beetje... Flabbergast, die van eigenwijze, een, een rare vogel is dat. <laughs> nou, en dat heb ik toen gedaan. Dat was meteen een succes heb ik elf minuten gepraat over die man. Op de radio? Op televisie. Op televisie. Ja. Uh, zou ik dat nou, à la nog een keer willen doen? Ja. Niet elf minuten, maar eventjes, oh. dat we in die sfeer komen. Geen enkel probleem. We weten over hem. Noem maar wat. No, over hem, over hem. Over hem, oh, dames en heren. Uh, Johnny Ray, u kent hem allemaal. De man met de huilliedjes waarbij hij zelf in tranen weet uit te barsten... en zijn emoties niet goed kwijt kan... Um, een rare vogel in de folière in de van de, de, de wereldvocalisten uh, moet ik zeggen. En hij kwam hier met twee grote hits achter zijn naam... Um, Cry and the little white cloud that cried. En die heeft hij ook vertolkt met een, uh, een combo samengesteld... uit de allerbeste Nederlandse muzikanten die hem terzijde stonden. En het was een fenomeen die Johnny Ray om hem te zien... Een, een, een prachtige bloem opgebloeid in het moeras van het vocale zingen... dezelfde tijd als Johnny Ray en Joe Stafford en Doris Day. Want we spreken nu over het jaar 1957... een jaar waarin heel wat grote talenten tot bloei zijn gekomen. En het is leuk om die man nu ook eens een keer aan het werk te zien op televisie... Uh, een beetje stoond was hij wel die avond, want ik kan het <laughs> ver verzekeren, dat mag ik eigenlijk niet doen als commentator, <laughs> dat hij tijdens uh, zijn uh, voordracht even weg is gegaan van het podium, omdat hij een lichtelijk onwel was geworden door een overmaat van snoepgoed. Moet ja, maar nu <laughs> zitten we in een heel andere genre. Dit, dit is meer... Dit is meer uh, dit, dit, dit, dat zei je toen ook? Uh, toen heb ik zo gepraat over die man allerlei. Hebt hij dit gezegd? Ja, dat hij aan de doop was... en dat hij mijn biefstuk naar mijn kop had gegooid en al die dingen meer. Dat heb hij gewoon gezegd? Ja, tuurlijk. En dat was uw eerste optreden? Ja. Dat was dus, Maar dat dus... was toch in die tijd absoluut non dan, dat soort dingen? Nee, als... niemand deed het. Ja, want Als iemand, als iemand zat aan, aan, aan, aan drugs, dan ging toch niet iemand over praten? Ja, ik wel. En dat wist ik ook wel. Dus ik denk, als ik dat doe, dan praten ze dan dat vinden ze wel gek. <laughs> Dus ik kwam uit, uit die studio en, uh, en die Floormanager die zei, uh, ga maar naar de baas Luchtenburg. Die zat een kamertje ernaast. En ik dacht, nou word ik beneden weer ontslagen. Maar ja. die man zat te trommelen zo met zijn vingertjes. En die riep alleen maar, een ster is geboren, en riep hij alleen maar. <lacht> nou, toen ben ik nooit meer recht, heb ik nooit meer omgekeken, eigenlijk. Prachtig. Gefeliciteerd. Nou ja. Alsnog. Nee, omdat... Uh... Met bewondering voor die ene kans ja. die je dan grijpt. Ja, die Zeer moet je hebben. die moet je hebben, ja, mm. natuurlijk. Ja, ja, ja. Mm. <coughs> maar goed, toen had hij niet meteen, neem ik aan, uw televisieprogramma. Hij... Nee, toen, nou, het ging vrij snel hoor. <coughs> nou, ik had een paar maanden later al een eigen programma. Het heette Zet hem op, net als een grampoonplaats, Zet hem op. Ja. Omdat ik toen ben in de plaatindustrie werkte. En dat werd gevolgd door een eigen talkshow op televisie. Het Was de allereerste talkshow niet voor de vuist weg, maar het heette um, Flits 1960 Flits. En het was eigenlijk ook al een vuist met allerlei onzin, met een met een, een schaap met vijf poten en een man en de eerste Skelter en uh, weet ik veel een nieuwe artiesten en zo. Wat waren de de, de de de zeg maar de eerste fouten die je deed? Want uh, kijk. Dat hij talent had, daar is geen twijfel uh, over. Maar Foute, iets ja. hebt hij toch ook fout moeten doen. Wat ging echt falikaal fout? <lacht> fout is een heerlijk. Alles wat fout gaat is zalig. <lacht> Dat is om te lachen. Dat is de kracht van het programma. Ik zat altijd met die kom met vissen en met een, met een glas met jus d'orange. Dat glas ging altijd om in vrijwel elke uitzending. Stootte ik het om en lag de hele tafel weer onder het sinaasappelsap. Dat kan iedereen bevestigen die het ooit gezien heeft. En, uh... Ja. Maar belangrijk is dat hij dat nooit expres deed. Nee, of, nooit. nooit. Of ik had een uh, voetbalscheidsrechter, Leo Horn... en die had net een wedstrijd van Schotland-Engeland gefloten. En toen zei ik, hoe vond je het in Dublin? En dan, en dan zei hij, Dublin, we hebben het over Schotland. Ik zei, nou, dat ligt toch in Schotland? En dan wist ik wel beter, maar dat zei ik dan. En dan zag je die hele zaal kijken van die suffered, die weet het niet... Door het maken van dat soort fouten maak je geliefd bij het grote publiek. Want die denken ook, ik weet het ook niet allemaal zo goed. Ja, je? ja, ja, ja. Uh, je moet het voor je fouten kunnen aankomen. Maar be beschouwt hij dat niet als uw fout, dat hij bijvoorbeeld... Beatles eigenlijk niet vol aanzag? Nee, dat vind niet ik geen voor... fout. Dat vind ik, vind ik een bewijs van vakbekwaamheid. Ik, ik vind dat nog steeds niet Ja, ik vind het nog steeds, want ik vond ze ook niet goed. Toen niet. Het was de allereerste opname van de Beatles, en... 1962, en die was helemaal niet goed. Love Me Do heette dat stuk. vond ik waardeloos. Ik zei, die mensen mocht ik niet hebben in mijn show. Draait. Ja, ja. Nou, en een half jaar later waren ze wereldberoemd, maar dat kon ik niet ruiken. En, uh, maar dat beschouwde hij niet als vader? Nee. Het was, het was uh, toen zeer terecht... Ik, dat liedje, dat, ik zou dat niet kunnen nazingen, maar... Love me do, ik, weet, maar ik, ik weet het wel. Ik heb het, het is een beetje onnozel liedje, maar... Een dom liedje. Ja, dom liedje. Ja, ja. Maar de, de, de latere werk, dat kon hij wel bekoren? Ja, omdat dat zat harmonisch veel beter in elkaar en werd prachtig gearrangeerd door George Martin. Er was veel liefde aan besteed en dat was perfect werk. Dat, trouwens, het wordt nog iedere dag gedraaid. Ja. Maar dat beschouwt hij niet als uw fout, dat hij zo kans nee. heeft laten missen. Want ik kon eigenlijk uh, heel snel enorme band met ze opbouwen. Want zij zouden natuurlijk dankbaar zijn dat ze al in 62 in Nederland zouden spelen. En... 63, ja. Oh, 63. Het nummer was van 62, ja. <laughs> ik ben nou in gedachten verzonken. Maar oh, ja, de, ik de, Waar terug de de aan de de die tijd en nog meer fouten probeer ik te. Het is moeilijk om bij, je, bij jezelf fouten te vinden, maar ik vind er wel, als ik lang genoeg zit, zijn we vanavond nog bezig. Hoor. Ja, geweldig. Eh, dus je hebt, eh, eigenlijk heb je uw vrouw ervoor. Hè? Mm, eh, die die, die wijst op de fouten. Hè? Want ik want, eh, heb net voordat we begonnen. Eh, voordat we in de lucht gingen, zei. Iets over de overhemd. Zij wilde dat hij andere Overhemd aantrekt. Ja, ik zit hier met een open overhemd en een trui. En mijn vrouw dacht dat het voor televisie was. En ze zei, dan moet je er veel mooier uitzien Met een mooie boord en een mooie das enzovoort. En de kapper moet je ook nog. Dat is waar. Dat, dat laatste is waar. En uh, ik zei, vorm, het is maar radio, zo so wat. Ja... Yeah. Is het prettiger, of was het prettiger, uh, uh, radio te doen... om deze redenen, dat je niet ja. op de ouderlijkheden hoeft te letten? Want ik heb niet het gevoel dat hij dat überhaupt deed, ook op radio. Niet. Nee, ik, of, ik, ook ook op ik, ben, ik ben wel eens in mijn pyjama naar de studio gegaan... en in mijn ochtendjas, in Hilversum op zondagmorgen. Want altijd zaterdag was altijd laat. En dan moest ik zondag rondom tien uur tot elf weer bezig zijn. En dan was ik vaak te beroerd om uit mijn bed te komen... en dan ging ik in mijn pyjama in de auto naar de studio... Met een handjevol platen. En we kwamen er altijd uit. En zo is het uh, 37 jaar lang goed gegaan. Uh, hey, kijk, uh, als je doorkneed bent in het vak, en dat heet Nouri dan dan uh, is radio zo verschrikkelijk makkelijk vergeleken bij televisie. Radio is geen fluit, dan je kan mij s'nachts om drie uur wakker maken. En om een uur over het beter over te praten, doe ik zo voor je. Ja. Geen punt. Maar televisie, jonge camera's omheen, flowmanagers, mensen, weet ik veel. Belichtingen, gaan we doen. Ramp. Dat nee, weet ik vol niet hoor. Maar... Dat betekent vaak te moeten dingen herhalen. Hè? Dan doe je iets en dan, dan moet dat herhaald worden. Uh, was hij daar sterk in om maar... iets te herhalen? Of verzon... Nooit. Ik nee. heb nooit iets herhaald. Nooit, hè? Ik zou het niet weten. Als het fout ging, dan zei ik, laat maar zitten. Dat is echt. Alles het fout gaat, is echt. Dat is leuk. Hoe meer fouten, hoe liever. Wat gaat op dit moment bij Nederlandse televisie allemaal fout? De timing. De mensen hebben veel te veel haast. Het moet allemaal snel, snel, roef, roef. De interviewer stelt een vraag en die kan er nog niet wachten. Tot hij zijn volgende vraag weer mag stellen. En uh, dat vind ik allemaal niks. Iedereen schijnt haast te hebben. En we moeten het er zo uit, zeggen ze dan in zo'n interview. Ook smiddags, Beirend en, uh, en uh, Witteman, hè? zeer goed gespreksprogramma bij de VARA. Daar kijk ik iedere middag naar. Nou, ze zijn nog niet begonnen met het interview... of denken dan, we moeten het kort houden, want we moeten er zo weer uit. Mm -hmm. En iemand zegt iets heel belangwekkends... en midden in de zin wordt hij afgekapt. En dat vind ik dus een ramp. Vroeger niet, dan ging het maar door, urenlang, urenlang. Dus eigenlijk wat is echt: al heb je korte tijd... moet je door je instelling, door je uh, opstelling, uh, do, nee, instelling, opstelling, dat klopt niet aan. Door je houding moet je je gast gevoel geven dat hij alle tijd heeft. Ja, dat moet je doen. Want je moet niet vergeten, iemand komt als gast in een televisieuitzending of radio, maar zeg televisie. En die is bij voorbaat zenuwachtig. Hè, want zijn hele familie zit thuis te kijken, <lacht> hoe zal hij het doen? Hij is nerveus. Het duurt minstens vijf minuten voordat hij zijn eerste nervositeit kwijt is. En die kans moet je hem geven dat hij een beetje op adem is gekomen. Ja. ja. hij u nooit uh, zin gehad... of nog, hè, dat zou kunnen... om iemand te coachen in Nederland? Nou, absoluut niet. Ja. Nee. Dus ik ben niet type coach. Ik ben als, ik, niet. als ik kruif was, zou ik nooit uh, trainer nee. van Barcelona worden? Nee, nee, nee. nee dat niet. Nee. Ik heb wel eens iemand gecoacht hoor. Ik zat in een programma van Astrid Joosten... Dat heet uh, De Show van Je Leven. <coughs> en daarin werd ik gevraagd of ik uh, Judith de Bruin wilde coachen. Een nieuw talent bij de AVRO. Maar ik kan dat helemaal niet. Maar ik doe het hier al de hele tijd nou. Is het hier allemaal dingen te zeggen die heel waardevol zijn? Hoe bedoelt hij dat dat, dat, hij dat, is dat niet kan? Dat is het toch niet coachen? Als die dame die zingt, als die nou een opname gaat maken... Hè, uh -huh. en die staat in een studio bij een microfoon te zingen... en ik zit erbij, dan kan ik pas coachen, kan ik zeggen... Die ene noot lag niet lekker. Daar moet je een beetje meer drama in je stem leggen. Dit is te snel. Neem het een beetje kalmer. Enzovoort. Dat is coachen. Ja. Maar dat kan bij televisie moeilijk hoor. Hm. Huh? Mist die televisie? Niet noemen zwaar. Ik zie wel mensen dingen doen op televisie. denk ik, dat kan ik beter. Maar dat, dat moet je niet te vaak hebben natuurlijk. Want als je iedere dag keek naar... Barend en uh, Witteman, dan wil dat zeggen dat hij nog steeds geïnteresseerd bent. Ja, maar het is een heel goed uh, actueel programma. Er zijn wel meer dingen waar ik vaak naar kijk, hoor. Ik kijk ook wel naar soaps, omdat ze goed gemaakt zijn. Hoe wordt het gespeeld? Hoe wordt het geschreven, het verhaal? Hoe loopt die verhaallijn? Uh, hoe, is de, hoe is de belichting? Hoe worden die mensen aangesneden? Alle facetten van het vak, dat vind ik leuk om naar te kijken. Fascinerend dat hij... Die zo diepe interesse hebt voor dat vak... en toch op uw 49ste vrijwillig afscheid neemt ja. uh, uh, van dat medium. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben op mijn 49ste naar Frankrijk gegaan... maar toen ging alles gewoon door. Tenniscommentaar en, en, en muziekprogramma's en voor de vuistdag... en al die andere dingen heb ik nog twintig jaar lang gedaan. Ik ben eigenlijk pas het jaar ermee uitgeschreden. Ja, maar uh, je hebt toch door weg te gaan naar Frankrijk... begrijpt hij dat het... Minder wordt en ik ging op een gegeven Ik stopte toch met de met faust? Ja, de vuist al. is na twee jaar gestopt. Toen was ik twee jaar vangen. Toen was ik te ver weg van het actuele gebeuren in Nederland. Toen moest ik er wel mee op. Daar ben ik ook zelf mee opgehaald. Tennis ook. Maar had hij dat niet meer voor over om in Nederland te wonen? Nee. Stoort hij uh, uh, iets in Nederland? Ja. Wat? De regen? Ja. Ik ben een zonnekind. Ik moet in de zon zitten. En uh, ja, je hebt ook mensen die zoeken die zon in Italië... maar ik zocht hem in Zuid-Frankrijk. Heel prettig. Uh, je zegt dat zelf, kind. Maar uw critici, die zeden... Hij is een groot kind. Ja. Maar uw bewonderaar zeden ze dat ook. Ja. Ja. Bent hij een kind? Ik denk het wel. Het kind is nooit helemaal doodgegaan in mij. En, uh, ik heb te weinig intelligentie om volwassen te worden, vrees ik... En uh, uh, Herman Hofhuis, de beroemd criticus van het blad De Tijd, helaas overleden, het blad Nieteman. Die schreef: uh, uh, Willem is een jongen die altijd zijn blote buik wil laten zien. En dat is waar. Ik zat nou niet te doen, maar. Uh, is op dat buik, zijn daar al littekens? Want ik ja. uh, ben overal geopereerd geweest. Ja. Waar overal? Nou, vroeger als kind blinde duimen, buikvlies, middenstekening, achteromstekening. Uh, ik ben twee keer aan mijn ogen geopereerd. Ik zit onder de littekens. Ja. De ene al mooier dan de andere. Ja. En de laatste keer toen ik de vier bypasses heb gekregen... in Frankrijk in het ziekenhuis... stond er een, na een week een camera voor mijn bed... van Ivonie voor het programma van Ivo. Ja. Hoe heet het? De, de, de tv-show op reis. En iemand kwam eens kijken hoe ik erbij lag. En dat heb ik hem verteld. Ik zei, nou, weer zien. En toen heb ik mijn hemd omhoog getrokken... En al die pleisters die er dan zaten, dus die hele buik wordt doormidden gesneden zo ongeveer. En mijn been ook. Want ze halen die ader uit je been voor, voor die bypass, weet je wel. Ja. Dat is een litteken van een meter of zo. En dat vond ik wel mooi om te laten zien. Nou, dat was natuurlijk krankzinnig gezicht op televisie. Er lag Willem in bed met één been hooggeheven. Ja. Krijg ik dan in Exhibitionistisch. Zo, krijg je in zo'n ziekenhuis... Uh, naar aanleiding van dit uitzending... of later in Frankrijk mm. in uw huis... krijgt u veel post nog van mensen. Ik krijg ontzettend veel post, maar niet van Fransen. Want die weten dat niet. Nee, nee de, van Hollanders. Van van van ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Nog steeds? Nog altijd. En met name over mijn radioprogramma... We missen u zo. Het was zo vertrouwd op en Ga maar door. Heel aardig over die brieven. En soms, gisteren in een warenhuis bij de kruidenier... In Blaakem een wildvreemde vrouw, die schreeuwde door het waarhuis: Willem, we luisteren niet meer op zondag. Ja, nou, ontzettend aardig. En een andere dame vanochtend nog in Blaakem die zei... Uh, het had iets met uw stem te maken, waardoor ik het zo leuk vond. Daar had het mee te maken, zei ze heel ernstig. Ik denk, mevrouw, als je nou mooi was geweest, kon ik je nu wel zoenen, maar dat heb ik niet gedaan. Ja. Ik ben zo'n vrouwenliefhebber, hè, want dat, uh, dat uh, uh, niet. Laat, laat, laat je merken. En toch, je uh, hebt zelf trouwens, voordat ik dat ga vragen... je hebt ook de benen van Marlene Dittricht gezien, hè? Ja, niet alleen de benen. Zou je dat willen memoreren? Hm... Mm. Ja, maar het is wel een hele oude koe uit de sloot. Oh, dat is oude koe. Ja, dat is zo algemeen bekend. Oh, dat, ja, ik was daar zo, ik heb dat, uh, ik heb dat uh, van nee, iemand gehoord. Ja. En dat, maar dat weet iedereen dus. Ja, het heeft in alle ja, bladen ik, dat en zo heb, gestaan. heb ik nou vaak, dat, dat dingen die mensen weten, ik helemaal niet weet. En dan word ik nou, geeft niet. daar heel blij mee dat ik dat dan plotseling van iemand hoor. Dus dat weet iedereen. Ja. Daar, over die pinda, die, dat vond ik ook zo'n leuke anekdote. Dat de Ober brengt een schaaltje. Ik ben met iemand in gesprek en die brengt een schaaltje met pinda's. En daar is. Uh, uh, is echt. Uh, dat zijn een hele mooie. En je neemt die ene grote eruit en die eten. En ja. is, is echt. Jammer dat, is het maar, dat het er maar één is. Ja, ja. En, en, en de ober loopt weg en komt met een schaal. vol van grote pinda's. En zegt: Meneer Duis, ze is hier net aangekomen. Goed hè? Dat is heel goed. Ja, en, dat, aparte, en dat geeft dus ja, ja. aan hoeveel mensen van je houden. Ja. Houdt hij ook van mensen? Ik hou ook zeer veel van mensen. En um, um, niet overdreven, maar. Uh, en ik heb altijd geprobeerd iets te doen voor mensen. Als je een programma doet voor zoveel miljoen kijkers of luisteraars, dan probeer ik me te verplaatsen in die huiskamer en te hoe, wat zouden ze nou leuk vinden wat vinden ze een leuk verhaal om te horen of mooie muziek en, en, uh, ik heb ook grote acties gedaan, zoals uh, Mies Bouwman die heeft open het dorp gedaan en ik ja. heb de memise actie gedaan en toen hebben we 20 miljoen gulden opgehaald in zes uur tijd voor televisie ja, dat nou, is me bekend dat was, was een record toen dat is mooi. En daarvoor ben ik heel Afrika afgeweest. En dan niet heel Afrika, maar Zaire, Burundi, Rwanda en al die gebieden. Wilt u uh, onder de zon begraven worden... of wilt u uh, hier rotten in Nederland? Nou, ik wil het liefst in Blaringen begraven worden. Want het is een hele lieve, mooie begraafplaats. En ligt je ook heel erg rustig. Is daar een familiegraaf? No, nee, maar mijn lieve schoonmoeder ligt er. En uh, nee, verder niks eigenlijk. Ja, want jullie zijn allemaal zo gezond. Want uh, ja. je hebt uh, vijf broers, ja. maar zij zijn op één na allemaal nog in leven, hè? Ja, mijn oudste broer is te vroeg overleden. Maar die anderen die zijn 84, 82, 80 en 78. Kan je nagaan, al die broers. Ja. Dus en ja, wat gaat u ik... nou met die komende decennia nog doen? Ik? Nou, dan wil ik altijd nog eens een, een, een, een paar boeken schrijven... die al borrelen die er maar niet uitkomen door luiheid. Mm -hmm. En eh, iedere journalist wil een groot boek schrijven, dus waar. En, eh, maar ik ben. Memories, dat wilt hij niet mm -hmm. doen, hè? Memories. Nee, dat hè? zou ik wel kunnen doen. Dat wordt me wel gevraagd door uitgevers. Mijn herinneringen aan, weet ik, veel, Duke Ellington, Louis Armstrong en dat soort mensen. Yeah. Of alle groten van het klassieke podium. Er zitten heel veel leuke verhalen bij. Maar om het nou op te gaan schrijven, ik weet het niet. Uh, dus dat wordt een roman? Nou, roman denk ik niet. Daar ben ik niet toe in staat. Nee, dan moet je zoveel talent hebben. Ik ben geen mulisch. Nee, moeilijk hoor. Ja, boven onze interview in het Parool vijf jaar geleden stond... al geen Een okker, geen rubinsteen, En ik zal nu bijschrijven, ook geen mulisch, Maar nog altijd genoeg om uh, mensen te verbazen met vitaliteit en geestkracht. Ik vond dat een bijzondere ontmoeting. Ik ben heel dankbaar dat hij hier naartoe kwam. En ik wens je veel gezondheid, veel liefde in uw leven... en alles wat u mooi vindt. Wij hebben weer van je genoten. En ik hoop, luisteraars, dat ik je met deze ontmoeting... veel uh, plezier heb bezorgd. De woord is aan in meneer Duis om van mijn luisteraars afscheid te nemen. Uh, Martin, ik dank je wel voor je gastvrijheid en voor de charme waarmee je mij tegemoet bent getreden... ondanks het feit dat ik kamp met een slechte stem... en uh, ik denk al dat ik te veel onzin heb verteld als ik naar huis rijd... dan zal ik pas bedenken welke slimme dingen ik had kunnen en moeten zeggen... die ik weer niet heb gezegd, zoals het altijd gaat... in de meeste interviews heb ik verprutst, moet ik zeggen... door niet na te denken, maar dat hoeft in dit geval ook niet. Het was zo ontspannen. Uh, het is een, een plezier om jou aan de gang te zien... Uh, niet vechtend met de taal, maar je zeker je handhavend in een voor jou vreemde taal... en zulks op wonderbaarlijke wijze. Daar heb ik groot respect voor. Bedankt. MUZIEK Martin Schimek was in gesprek met Willem Duis in een aflevering van Kleurbekennen. Een bijdrage van de RVU die eerder werd uitgezonden in maart 2000. Gemaakt door Pascal Lemfrink en Martin Schimek. Avro-corrifé Willem Duis overleed op 2 juni. Hij was 82 jaar en werd afgelopen dinsdag op begraafplaats De Woensberg in Plaricum begraven. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten van 11 juni 2011. Waarin we zijn toegekomen aan het laatste uur... met de welluidende titel Nachtvluchten Classico. De gast is de gerenommeerd vioolbouwer Mathieu Besseling. Uh, wij verheugen ons op een inspirerend en ambachtelijk gesprek... na het NOS Journaal van 6 uur. Tot zo.